Hoofdstuk 9. De geheimzinnige kist. Brilstra keek de burgemeester met open mond aan en het scheen dat hij iets wou vragen, maar de burgervader legde meteen de hand op de lippen en hij zei zo zacht dat Hannes het bij de deur niet eens kon verstaan. Ben jij vanavond thuis, Brilstra? Dan kom ik bij jullie, want hier durf ik niets te zeggen. Hier hebben de muren oren. Natuurlijk zullen we vanavond voor u thuis zijn, als u dat graag wilt, zei Brilstra. Maar ik dacht dat u vreselijk boos op ons zou wezen. Nee, totaal niet, helemaal niet, zei de burgemeester met een brede glimlach. En gaan jullie nu maar gauw weg, er zal wel genoeg gepraat worden. Uh, vanavond, dan spreken wij verder. Een minuut later stonden Brilstra en zijn zoon op straat... En daar zagen ze de veldwachter en meester Klevenaar in druk gesprek wegwandelen. Die twee zullen voorlopig ook wel niet uitgepraat zijn, zei Hannes. Nee, antwoordde zijn vader. Maar jongen, wat ben ik blij dat die burgemeester weer opgedoken is. Oh, ik heb zo in angst gezeten. Ik snap er ook niks van, zei Hannes. Nee, ik ook niet. Maar daar horen we vanavond wel meer over. Kom mee, jongen. Nou naar huis en gewoon aan het werk. Reken maar dat het hele dorp nou kletst en op ons let. Dat laatste was overduidelijk toen de smid en zijn zoon door de dorpstraat liepen. Niemand vroeg iets, maar de blikken van de voorbijgangers spraken boekdelen. Hannes kon de avond haast niet afwachten, want hij was vreselijk nieuwsgierig wat er in die vorige nacht met de burgemeester gebeurd was. En hij kon het bezoek van de magistraat dan ook bijna niet afwachten. Om tien minuten over acht waren vader en zoon nog aan het werk in de werkplaats en toen kwam de burgemeester binnensluipen met een oolijk gezicht en met dezelfde brede glimlach van deze morgen. Nou, dat is een hele eer, burgemeester, zei Brilstra. Ik bedoel dat u ons hier in de werkplaats wilt komen opzoeken. Ik vind het wel leuk. Helemaal niet. Ik moet wel, beste Bril. Kijk, op het gemeentehuis kan ik niet rustig met jullie praten kunnen wij hier vrij en ongestoord spreken? Oh ja hoor, hier kan niemand ons horen, zei Brilstra. Alleen, als de mensen u naar binnen hebben zien gaan, ja, dan kleed ze ze toch. Nee, nee, Bril, niemand heeft me hier binnen zien gaan. Ik, ik heb expres gewacht totdat het donker was en ik heb geen mens in de buurt gezien. Zo dan, even zitten, ik ben nog moe van vannacht. Waar was u dan toch? vroeg Hannes. ja zei Brilstra. Hannes en ik hebben danig in angst gezeten. We dachten dat er u wat overkomen zou zijn, burgemeester, zei Hannes. Tja, lachte de burgemeester. Ja, dat is ook zo. Er is mij een heleboel overkomen. Maar waarom zijn jullie toch zo lang weggebleven met die ladder? Brilstra vertelde omstandig hoe de veldwachter hun met de ladder tegen had gehouden en hoe ze dus een lange tijd hadden moeten wachten tot die politieman verdwenen was hoe ze toen weer terug waren gegaan en eindelijk ontdekt hadden... dat er niemand meer op de toren aanwezig was. ''O, oh, we zijn zo geschrokken,'' zei Brilstra. ''Ik dacht eerst dat u er vanaf was gevallen.'' <laughs> er van afgevallen? ''Nee, nee, zegt beste Bril. Nee, zo dom ben ik niet, hoor. Ik vind het al erg genoeg om desmorgens uit mijn warme bed te stappen... maar ik denk er niet over om van een toren af te stappen. Nee, nee, nee, dat zat even anders.'' kreeg het daarboven wel bijzonder koud, zie je. En toen ben ik toch maar eens een beetje rond gaan neuzen met behulp van mijn zaklantaar. En toen heb ik een ontdekking gedaan. Een hele grote ontdekking. En daar wil ik met jullie over spreken. Maar mondje dicht. Ik praat niet over jullie bromvlieg en jullie zwijgen over mijn ontdekking. Is dat afgesproken? Wij praten met geen mens, antwoordde Brilstra. Wat jij, Hannes? Ik kan mijn best op elkaar houden, zei Hannes. Dat is prachtig. Luister dan, beste mensen. Ik liep dus op die toren te verkleumen, te vernikkelen mag ik wel zeggen, en toen heb ik met mijn zaklantaren ontdekt dat daar een luik was. Goeie hulp, zei Brilstra. Als jongen ben ik vroeger wel eens stilletjes bovenop die toren geklommen, maar ik heb daar nooit een luik gezien. Hoe heb jij toen dan kans gezien om er bovenop te komen, Bril? Oh, dat is lang geleden, burgemeester. In die dagen stond er een hoge eikenboom vlak bij de toren en daar ben ik wel eens ingeklommen. Dat is nog geweest met die jongen van Speulders die toen later naar zee is gegaan. En eh, toen kon je over een tak op de toren komen. Toen hebben we daar ook wel een tijdje rondgeneust en zo, maar een, een luik hebben we nooit gevonden. En daarna hebben we het ook nooit weer gedaan, want het was best gevaarlijk allemaal. En een jaar of wat later is die boom toen omgehakt. Juist om te voorkomen dat mensen via die boom bovenop de toren konden komen. Want volgens mij werd het wel meer gedaan, hoor. Juist, ja, ik begrijp het. En ik denk zo dat er daarna ook werkelijk nooit meer iemand op die deuren is geweest. Ja, ik zei al, ik heb daar uren rondlopen kleumen. En toen ben ik gaan zoeken en ik vond dat leuk. Ik heb er wel een kwartier aan zitten pratsen om het open te krijgen met mijn zakmes. Ik zag een smalle, ijzeren wenteltrap. Ik heb eerst eens geprobeerd of het ding mij houden kon door voorzichtig met één voet daarop te gaan leunen en het leek dat het wel houden zou allemaal. Toen heb ik mijn zaklantaar in mijn mond genomen, zodat ik mijn beide handen vrij had en ik ben heel voorzichtig die trap afgedaald. Het zat er vol met spinnenwebben en de lucht was zeer bedompt. Er waren ook vleermuizen die vlogen op Tonk voorbij kwam. Wel, toen ik aan de voet van die trap kwam, bevond ik mij in een klein vertrek. Ik dacht eerst dat er geen deur was en, ik moet je zeggen, mijn hart klopte van opwinding. Maar er was wel een deur. Wel een deur? En ging die open? vroeg Brilstra. Ik moest duwen uit alle macht, maar ik heb hem opengekregen. Wel, en toen stond ik in de ruïne van de kapel... En vandaar kon ik door een gat in de muur zo naar huis lopen, want je weet, dat gedeelte van de ruïne is net zoveel gat als muur. Alleen, ik moet zeggen, van de andere kant af is het nauwelijks te zien dat daar binnen iets bijzonders is. In eerste instantie ben ik natuurlijk niet weggegaan. Waarom niet? vroeg Hannes. Omdat ik in die kleine kamer onder aan de smalle wenteltrap een ontdekking heb gedaan. O, oh, nee toch, was er een geraamte? vroeg Brilstra. Gelukkig niet. Nee, ik houd niet van geraamtes midden in de nacht in een oude ruïne. Nee, nee, nee, er staat daar iets anders. Een ontdekking. En toen ik naar huis ging, heb ik het deurtje van buiten zorgvuldig gesloten en ik heb erop gelet dat ik de struiken, die natuurlijk platgetrapt waren doordat ik daar voorbij moest, weer zo'n beetje overeind zijn getrokken. Ik heb mijn jas en hoed gereinigd van spindrag en ik ben naar huis gegaan. <laughs> mijn brave huishoudster, oh, ze was zo zenuwachtig. Ja, ja, natuurlijk, zei Brilstra. Maar wat hebt u nou ontdekt? Daar gaat het nu juist om. Ik wil mijn ontdekking voorlopig volstrekt geheim houden en eerst onderzoeken wat die waard is. Maar dat kan ik onmogelijk alleen, daar heb ik jullie hulp voor nodig en daar kunnen we meteen de bromvlieg voor gebruiken. Maar wat hebt u dan ontdekt? Een kist. Alleen maar een kist, vroeg Brilstra teleurgesteld. Ja, een kist, maar het is een zeer bijzondere kist. Het ding is enorm groot en vervaardigd van geslagen ijzer. En zwaar dat die kist is, er is geen wikken of wegen aan. Wat zit erin, wou Hannes we weten? Kijk, daar gaat het nu juist om. Wat zit er in die kist? Dat heb ik mij afgevraagd. Die kist is nog niet uit mijn gedachten vandaan geweest. Weet je, ik stel me zo voor dat dit kleine vertrek de schatkamer geweest kan zijn van het oude kasteel. Het is dus helemaal niet onmogelijk dat er iets van waarde in zit. Oei, misschien goud of diamanten, opperde Hannes. O, oh, dat hoeft nog niet eens, Hannes. Het kan ook heel goed iets zijn van, van oudheidkundige waarde. Maar waarom hebt u er dan niet in gekeken, burgemeester? vroeg Brilstra. Dat was niet mogelijk. Die kist is enorm zwaar en groot. En het deksel is voorzien van twee zware sloten. Die kon ik alleen niet openkrijgen. En trouwens, al zou mij dat gelukt zijn, dan is het nog maar de vraag of ik het deksel alleen wel had kunnen optillen. Goeie gut, en wat doen we nou? vroeg Brilstra. Ik heb een plan, Brilstra. Kijk eens aan, we zijn nu allemaal doodmoe en we moeten eerst eens een nacht goed uitslapen. Maar morgenavond, laten we zeggen tegen een uur of elf, dan wil ik in het geheim teruggaan naar de ruïne. Niemand mag mij daar zien, niemand mag jullie zien en ik zal jullie alles wijzen. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat iemand ons toch ziet, vliegen jullie met de bromvlieg naar de toren? Ik zal het risico moeten nemen dat men mij toch ziet, maar we hopen maar dat dat goed gaat. Ik zal het luik van binnen openen en jullie de weg wijzen naar beneden. Dan neem jij je werktuigen mee, Brilstra. Kun jij sloten openen? Oh ja, burgemeester, dat is een deel van mijn vak. Dat zal wel lukken, denk ik. Mooi zo. Jij maakt die sloten open en wij kijken samen wat er in die kist zit. Wanneer we iets vinden, dan vervoeren jullie dat per bromvlieg naar deze werkplaats en hier zullen we wel zien of het van waarde is. Dat met die bromvlieg moet wel, want in de eerste plaats zal niemand jullie dan zien en in de tweede plaats zal niemand merken dat er iets verplaatst wordt van de ruïne naar ergens anders. En zoals gezegd, hier in de werkplaats zullen we dan wel zien of het van waarde is. Zie je, wanneer ik daar iets vind van oudheidkundige waarde, dan komt mijn naam in alle kranten en dat kan me nu niet schelen, want ik ben helemaal niet ijdel, maar het is een uitstekende propaganda voor het dorp Ondermate. Misschien kunnen we hier wel een, een, een oudheidkundig museum openen en dat trekt altijd toeristen. Misschien krijgen we ook wel bezoek van enkele geleerden in de archeologie. Allemaal een goede propaganda voor ons dorp. En mochten er goud of edelstenen in die kist zitten, dan kunnen we die wellicht te gelden maken en de ruïne laten opknappen. Of we zouden de dorpsstraat opnieuw kunnen laten bestraten. Dat zou mij een heleboel in mijn werk schelen, want dan breken er niet meer zoveel wielen van de karren van de boeren, zei Brilstra. Oh ja, natuurlijk. Nou, kijk eens wat de voordelen allemaal. Nou ja, dat zullen we dan nog wel zien. We zullen de huid van de beer niet moeten verkopen voordat we hem ge geschoten hebben. Morgenavond gaan wij op stap. Nog enige tijd zaten de burgemeester en de twee Brilstra's te praten over die geheimzinnige kist... En toen nam de burgervader afscheid. Hannes wreef zich in zijn handen. O vader, wat spannend, hè? Och ja, zei Brilstra. Maar stel je nou niks voor van de inhoud van die kist, Hannes. Dat ding staat daar misschien al honderden jaren. En ja, als daar ooit iets in gezeten heeft, dan, dan is het er misschien nu al lang uit. Intussen zat de smid toch zelf ook in spanning. toen hij zich de volgende avond klaarmaakte om met de bromvlieg naar de ruïne te gaan. De burgemeester scheen kind aan huis te willen worden in de werkplaats, want hij kwam alles met Brilstra bespreken. Zorgvuldig werd het gereedschap ingepakt en toen deed Brilstra nog een keer een poging om het hoofd van de gemeente mee te krijgen achter op de bromvlieg. Maar nee. Ik denk er niet over, Bril. Nee, nee, jij neemt Hannes achterop. Ik loop naar de ruïne en dan dalen jullie op de toren. Ik open het luikje voor jullie... En ik breng jullie in dat kamertje waar die kist staat. En dan gaan wij aan het werk. Heb je alle gereedschappen bij je? Ja, dat wel, antwoordde Brilstra. Maar stel u nou eens voor dat u de veldwachter tegenkomt. Wat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet ik er maar op wagen, zei de burgemeester. Hoewel, wacht eens even. Ik heb een prachtig idee eigenlijk. Ik ga me vermommen. Hoe dan? Toch niet als Sinterklaas of zo? Vroeg Brilstra. Nee, nee, zeg dat liever niet. Nee, zo'n lange jurk, tas me veel te lastig. Zeg, Bril, leen jij me even een oud pak en een oude pet? Dan zie ik er net uit als een oude boer en dan herkent niemand mij. Nou, dat weet ik nog zo net niet, burgemeester, zei Brilstra. Zou de veldwachter u toch niet herkennen? Ik bedoel, met die manier van lopen van u. Hoezo loop ik dan zo gek? Nee, gek niet, maar u hebt wel een heel speciale manier van lopen. Ja, en dan uw nies, vulde Hannes aan. Kom zeg, dan nies ik gewoon eventjes niet, meende de burgemeester. Dan, dan ga ik lopen met een kromme rug en een kromme wandelstok. En als ik dan de veldwachter onverhoopt toch tegenkom, dan verander ik mijn stem en dan brom ik maar wat. Dan, dan, dan zeg ik dat ik de oude boer Bram ben. Ja, maar burgemeester zei Brilstra geduldig, dat kan toch niet, dan gaat de veldwachter natuurlijk vragen waar die oude boer Bram vandaan komt. U kunt veel beter even meegaan achter op de Bromvlieg, dan kan Hannes gaan lopen, want daar let niemand op. Nee, dat doe ik niet, zei de burgemeester ferm. Hé, hey, wat zie ik daar hangen aan die spijker in de hoek? Dat is prachtig zeg, kijk eens even aan, een oude blauwe overal. Is die van jouw Bril? Ik bedoel, wij zijn ongeveer even groot, dus die past me vast. Ja, die overal, die is van mij, ja, en die past u dus vast wel. Prachtig, en, eh, en zoek nu eens even een oude pet voor mij. En, oh, kijk eens even, wat heb je daar liggen? Een oude stalen bril zonder glazen. <lacht> Geweldig, die zet ik erbij op. Had ik nu nog maar een pruik. Tja, de vrouw van kruidenier van Loon, die draagt geloof ik een pruik, maar ik twijfel eraan of ze die uit wil lenen. De burgemeester gaf daar niet eens antwoord op. Hij stond al te worstelen met de overal, hij zette de bril op en toen de pet die Hannes gehaald had, toen nam hij een kromme wandelstok die in de hoek van de werkplaats stond en in die vermomming liep hij een paar keer heen en weer door de werkplaats. ''Nou, hoe is het?'' vroeg hij toen verrukt. ''Zien jullie nou die oude boer?'' Uh, ik bedoel natuurlijk... <coughs> uh, ''Zien jullie nou die oude boer Bram hier heen en weer lopen?'' ''Nee.'' antwoordde Brilstra somber. Ik zie de burgemeester in een vieze oude overal. Ach, Bril, zei de burgemeester luchtig, jij hebt geen fantasie. Ik heb in mijn jonge jaren toneel gespeeld. Eens heb ik zelfs de rol gespeeld van Napoleon. Ha, mijn eigen moeder had niet eens in de gaten dat het Napoleon was. Nee, zei Brilstra met een zucht. Die zag natuurlijk dat het haar zoon was. Wel nee, uilskeuken, mijn vader vroeg later nog wie die rol van Napoleon zo afschuwelijk gespeeld had. Ha, hij had zijn eigen zoon niet eens herkend. Maar ja, ik keek er dan ook scheel bij. Ja, dat valt niet mee hoor, een hele avond scheel kijken op een toneel. Keek Napoleon dan scheel, burgemeester? vroeg Hannes. Nou, oh, dat is me niet bekend eigenlijk, antwoordde de burgemeester. Het was een ideetje van mezelf. Ik deed het alleen maar om onherkenbaar te zijn en dat is me dus prima gelukt. Nou, mensen, ik ga dus nu op stap naar de ruïne en over een kwartiertje dan tref ik jullie daar wel. Oh, en vergeet die tas met die gereedschappen niet, hè? Prima, burgemeester, zei Brilstra, die wel begreep dat verdere tegenspreken toch niet helpen zou. Oh, wacht even, wat doen we hier met uw jas en uw hoed? Oh, die hangen we gewoon aan het spijkertje waar deze overal vandaan is gekomen, zei de burgemeester. Hij voegde de daad bij het woord, hing jas en hoed aan de spijker vlak bij het raam en toen verliet hij de werkplaats. Brilstra keek hem hoofdschuddend na. Toen brachten vader en zoon de bromvlieg naar buiten naar een stil plekje en daar stegen ze op.